Mijn hij rijdt in een Mercedes en draagt altijd een pak Een echte gentleman, maar wel een oude wetse zak "Mensen van 21 heeft een kering Met iemand uit de naam van de regering Zij zegt hij heeft iets wat een andere man overal Mijn zus een lange jurk Die sleept over de straat Ik vraag haar of ze met dat nacht Al naar bed toe gaat Mijn zus van 21 een kering Met iemand uit de naam van de regering Zij zegt hij heeft iets wat een andere man niet heeft Altijd even netjes en Zet de grote dag, men noemt het dag. Dat zij de koningin, en zo een antje geven mag. Het is wel interessant, maar toch zo'n Hij heeft iets wat een andere man niet heeft. Altijd even netjes en beleefd. Nu zus van eilandwinter en verkeering. Met iemand uit de naam van de regering. Zij zegt hij heeft iets wat een andere man niet heeft.